Programma Zandvoortse Zaken met Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met uh, Natasja Nitoe. En Natasja, jij bent medewerker bij Pluspunt. En uh, ja, wat doe je precies bij Pluspunt? Nou, ik uh, ben een jongerwerker bij uh, Pluspunt. Ik ben uh, ja, voornamelijk bezig met uh, tieners, dus 12-plussers. Om het echt uh, uit te breiden, uh, om meer activiteiten eigenlijk op Pluspunt uh, te kunnen organiseren.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 ja ik, ik zit niet in een professioneel dans of zo of een dansles daar zat ik vroeger wel op maar ja stijl door... of anders nee nee, streetdansen. street dansen street ja oh, street wow. en uh, echt uh, dat, dat was een beetje heftig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 conditie opbouwen, maar street dance, dat is normaal buiten, zeg maar, of, of heet het ja, gewoon echt zo? Ja, een school. Nee, ja, een oh, dansschool. Ja, oh, ja het was geweldig. echt een, een dansschool in Amsterdam zat ik in een uh, christelijke dansschool. Mm -hmm. En uh, maar ja, wegens dat werken en en, en de studie, dus is het echt uh, voor mij te veel geworden, ja. waardoor ik dus nu ja thuis zit en af en toe uh, dans. Ja. En uh, verdere hobby's zijn uh, winkelen.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 ja, misschien ook weer een keertje samen eten, samen mm. koken. Dus ja. echt uh, verschillende thema's. Maar het gaat echt uh, de nadruk op het lounge. Dus echt relax-sfeer. Uh, Je hoeft niet. Nee, echt het is gewoon chillen. Ja, echt, uh, nee. ja, ja, dat is echt meer. Uh, ja, dat spreekt de jongen natuurlijk wel. Ja, ja dus echt zo moeten. Chillen, ja. Op school moeten ze van alles thuis moeten gaan, ja, van alles. Nee, het is echt niks, moed.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 Ook in Alexandrië zijn de protesten opgeleid. Vandaag kwam het Egyptische regime met een plan voor een machtsoverdracht, maar dat heeft de demonstranten niet overtuigd. Ze wantrouwen de toezeggingen van de regering en eisen dat Mubarak onmiddellijk vertrekt. De brand in een bedrijf in het Friese Lemmer is onder controle. Op het industrieterrein brak vanmiddag een brandtijd in een bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt voor de landbouw. Twee loodsen zijn grotendeels verwoest. Er is niemand gewond geraakt. Bij de brand kwam veel rook vrij die tot in de wijde was te zien. Volgens de brandweer in Lemmer zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. In Londen is het overlijden bekendgemaakt van John Paul Getty, de kleinzoon van de gelijknamige Amerikaanse multimiljardair en oliemagnaat. Hij is zaterdag overleden. In 1973 werd de ontvoering van de toen 16-jarige John Paul Getty wereldnieuws. Toen de familie weigerde losgeld te betalen, stuurden de kidnappers het afgesneden oor van Getty naar de familie. Na vijf maanden werd alsnog bijna 3 miljoen dollar losgeld betaald, waarna Getty vrijkwam. Hij werd in 1981 getroffen door een beroerte, toen hij in een kliniek werd behandeld om van zijn alcoholverslaving af te komen. John Paul Getty is 54 jaar geworden.